Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. De versoepelingen worden naar voren gehaald, vier dagen om precies te zijn. Want het kabinet vindt dat het de goede kant op gaat, zegt verslaggever Robolsius. Omdat de coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames sneller daalt dan eerder gedacht. En er is altijd gezegd uh, dat er versoepeld moet worden wanneer het uh, kan. En dus is het besloten om het een paar dagen naar voren te halen. Vanaf volgende week zaterdag mogen er acht mensen bij thuiskomen. Verder mogen er honderd mensen tegelijk naar een restaurant... zijn sportwedstrijden weer toegestaan... en mogen kroegen tot middernacht open blijven. Vrijdag geven minister De Jonge en premier Rutte... waarschijnlijk een persconferentie. En over premier Rutte gesproken, die is op dit moment in Brussel... waar de NAVO-landen praten over de situatie in de wereld. Voor het eerst met Biden als Amerikaanse president... en premier Rutte is daar blij mee. Maar ik moet zeggen, ik was ook work met Trump Of course, het was een beetje awkward sometimes but at the end we were still able i think to come to to to agreements and also to a good relationship er is groen licht voor de grootste kermis van de benelux de tilburgse kermis mag doorgaan vanaf 16 juli heeft de gemeente besloten met 140 attracties dat is 70% van wat er normaal staat de roze maandag gaat niet door volgens de gemeente is dat niet te doen met de afstandsregels bij een groot deel van de eindexamenleerlingen kon vorige week de vlag uit, maar bij Janelle uit het Gelderse Silvolde blijft hij nog even opgerold in de kast. Ze kozen voor om een paar examens later te doen en dat kan dit jaar ook vanwege corona. Ik wou gewoon wat meer tijd voor het leren, omdat ze beide heel groot zijn in het examen, heel veel hoofdstukken en ik vind ze vrij lastig, dus ik wou gewoon wat meer tijd. Dat betekent dat ze nog wel even flink moet blokken terwijl haar vriendinnen al klaar zijn. Een beetje vervelend. Dan zit ik nog op mijn kamer met mooi weer thuis, leren. Alleen maar leren en de rest is allemaal vakantie aan het vieren. Dus het is toch wel een beetje. Ja, dubbel gevoel geeft dat. Op 2 juli hoort Chanel of ze ook eindelijk de vlag mag ophangen. Het weer zonnig en droog, 23 tot 29 graden. Morgen zijn er in de ochtend veel wolken, maar in de middag komt de er weer bij. Het wordt dan maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat op de ring zuid tussen knooppunt Amstel en knooppunt Nieuwemeer. 4 kilometer file en de vertraging is daar ongeveer 10 minuten. En aan de noordkant van de stad, op de A10, tussen Landsmeer en de Koentunnel, ook een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. The message is perfectly simple. The meaning is clear. Don't ever stray too far. And don't disappear. No, don't disappear. Ever had the feeling. Like you do you do ooh, ooh. all my dreams came true like Van het tweede uur Zandvoort op zaterdag met ABC en Binimi. Inderdaad, het tweede uur. En wat gaan wij in dat uur allemaal doen, Albert Jan? Nou, uiteraard rond de klok van half vier, zoals u van ons gewend bent, hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En er komt een heel mooi uh, nieuw uh, pop-up uh, tentoonstelling in het Raadhuis. Daarover straks meer. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk nog uh, Zandvoort nieuws in het kort: diverse uh, uh, items die uw aandacht uh, verdienen. En daarnaast kijken we natuurlijk uh, kijken met een oog naar de tweede wedstrijd uh, van het EK. En dat is uh, Wales tegen Zwitserland. De wedstrijd is momenteel vier minuten onderweg en de tussenstand is nog steeds 0-0. Als er wat te melden is, zullen we dat zeker, zeker uh, doen. En wie gaat die winnen, uh, Albert-Jan? Nou, jij, jij, jij zei Zwitserland, dus zeg ik Wales. Oké. Okay. Dan weten we dat. Goed, ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CRM Zandvoort. Dankjewel, Jan, en we hebben er weer zin in... Wil je meekijken? www.zfm-live.nl Draaien wij de nieuwe single van Shakira. Aclaremos que oscurece. Dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando een paar de meses. Y a yo te leerl he dicho tantas veces: Trato de empezar una conversación. Pero no me das ni un poco de tu atención. Oh, oh. Quieres siempre hacer lo que te da la gana. Y lo quieres arreglar todo en alles. Pero no pienses eso mami me gusta cuando yo te tengo como yo te trago al mundo es nueva ¿De salió tanta mala y tanta ricura me gusta eso que me dices pero sé que son excusas no hay duda dices que me quieres pero siento Klinkt uh, lekker zomers, hè, deze single. Ja, het doet me een beetje denken aan Inner Circle en uh, Sweat. Ja, deze is uiteraard ook op gebaseerd deze single van uh, Shakira. Op ZFM wordt iedere gouden oude, oude platina. Zometeen weer meer info op de zaterdagmiddag bij je eigen lokale radio. Maar het is een gouden van Amerika.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 you sister golden hair surprise and i just can't live without you can't you see it in my eyes Now i've been one more correspondent and i've been too too hard to find but it doesn't mean you ain't been on the I just can't make it Gaan we van nieuw naar oud en van oud naar nieuw. Jood Amerika en sister Golden Hair. Het is tijd voor weer wat berichtgeving. En ja, dit bericht lazen we ook bij onze CFM-app. En het gaat over een nieuw kunstwerk wat op gang is, Albert Jan. Afgelopen woensdag is een 28 meter lang kunstwerk van autosporttekenaar Aad van Koningshoven op de muur van het voormalige Dolphi Rama geplaatst. Dit kunstwerk vervangt de muurschildering van SpongeBob. Het is een beeld van zandvoort, zee, duinen en uiteraard de autosport uitgevoerd in delfsblauw. Dit is een van de tijdelijke maatregelen om de uitstraling van het entreegebied te verbeteren... vooruitlopend op de nieuwe en definitieve inrichtingsplannen. Het opknappen bestaat uit verschillende onderdelen en wordt in fasen uitgevoerd. De muurschildering van Spongebob op de muur van het voormalig Dolf Virama. Vervangen ze door een 28 meter lang kunstwerk van oud-skort tekenaar Aard van Koningshoven. Het thema is de historie van de Grand Prix van Zandvoort. Verder komt er een expositie op een van de muren van het voormalig Dolf Virama En het mozaïek aan de Engelbertstraat, welkom in Zandvoort, zal na de sloop van de pas passagepannen worden vervangen door een muurschildering op de hele muur. Er wordt gewerkt met vier Zandvoortse thema's. De natuurgebieden, het strand, de watersport en het centrum en het iconisch racecircuit. Met het opknappen van het gebied is het straks ook mogelijk evenementen te organiseren... zoals bijvoorbeeld een kunstmarkt of een braderie. Dus er zit schot in. Ja, dat is goed nieuws in ieder geval. En zolang het nog niet helemaal volgebouwd is... ga je dus een redelijk mooie entree krijgen hier in Zandvoort. Prachtig dat uh, dat zo uh, opgepakt wordt, uh, inderdaad, door de diverse mensen die daarmee actief zijn. Om onze badplaats uh, weer een stukje mooier te maken. Hier is Robert De Niro's waiting. Oh, Geluid van de zomer. Zie FM hoor je nu overal. Blauwe ogen. Uit een sprookjesboek geslopen. kwam ze voor mijn ruitje staan en zei: Graag een kaartje van vijf gulden. Voor de film van vanavond. Ik vroeg waarom ga je niet met mij? Ze dat zei ze lachten er, er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen, het is toch uit de tijd meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. En ze kijkt me aan. Het was meteen gedaan vanaf toe Alles voor een zoen: Even aan mijn moeder. Dat ze dat zei Ze lachten er, er niet eens bij Even aan mijn moeder vragen Dat is toch achter de tijd meid Je kunt het ook aan mij kwijt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 Dat is toch uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Weet. Zo, een kaartje van vijf gulden. Ja, dat is wel een hele tijd geleden hoor. dat is we uit uh, de jaren tachtig. Nederpop van uh, Bloem. En even aan mijn moeder vragen. Ja, we hebben een wat minder goed uh, bericht. Althans, uh, zo gaat het verhaal op dit moment over uh, Corendon in Zandvoort. Ja, het artikel uit de Zandvoortse Courant. De geruchten deden al langer de ronde... maar tijdens de rondvraag van de commissievergadering van afgelopen dinsdagavond... werd duidelijk dat Corendon haar perceel op het Badhuisplein van de hand wil doen. Daarmee lijken de plannen voor een luxueus strandhotel van Corendon in Zandvoort van de baan. Fractieleider Peter Kramer van het oude partij Zandvoort wilde weten... of het, of het college pogingen heeft ondernomen om de betreffende grond te verwerven... ten einde de herontwikkeling van het Badhuisplein te bespoedigen. Dit bleek niet het geval... Daarbij werd de indruk gewekt dat het perceel reeds is verkocht. Oprichter en topman van Correndon, Attilaï Oesloe uh, ontkent er, uh, dat echter met klem. Het klopt dat er gesprekken plaatsvinden, maar voorlopig is Correndon nog de eigenaar, aldus Uslu. Die verder niet wilde ingaan op de vraag of ook de Strandpavillons Correndon Beach Club en de haven mogelijk in andere handen overgaan. Maar ik bedoel, dit, uh, dat zou ook betekenen dat, uh, dat er een heel. heel facelift niet door zou gaan. Nee, klopt. En het is uh, ja, toch wel een hele grote investeerder uh, in Zandvoort uh, ja. die dan uh, af gaat haken. En Sima weer zo'n partij uh, terug te krijgen die daar een hotel uh, wil bouwen en het uh, gebied uh, wil uh, professionaliseren. Maar hoe kan het dan? Ik bedoel, het leek toch allemaal zo positief. Tekeningen waren gemaakt en uh, strandtenten dus, uh, alles al uh, beworven. Nou, ik weet wel dat er uh, zeg maar over het uh, uh, concept van... Uh, All inclusive, wat, uh, wat hij op het uh, strand heeft. Ja. Dat daar uh, niet iedereen een fan van is, om het zo maar even te zeggen. Misschien heeft dat er wat mee te maken. Nou, ik, ik kan, ja, het zou kunnen, maar ik kan me niet voorstellen. Het is toch uh, gewoon een commercieel uh, bedrijf. En als je in Amsterdam kan uh, overnachten. en dan uh, hier uh, een dag op stand kan zitten. is toch hartstikke leuk? Dacht ik ook. Dus... Oké, okay. nou. In ieder geval zonder dat hij de plannen toch niet gaat ontwikkelen. Althans, zo is op dit moment het verhaal het, natuurlijk. Het gevoel, ja. En laten we hopen dat dat toch nog op een, een of andere manier weer rechtgezet kan gaan worden. Hè? In plaats van dat we zeg maar, iets anders gaan ontwikkelen zelf of door een andere partij op dat gebied. Want het plan was op zich best mooi van Attilaï Oesloe. is het zomerse ritme van de zee, het strand en een bruisende badplaats. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Lekker hè, om deze zonnige plaat van de Pesadina Dreamband uh, weer eens uh, terug te horen. Hé, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? En het is hier heel fijn uh, toeval. Nou, dat hebben we vanmorgen ook van de wethouder gehoord, uh, L.F.I. Uh, en juist uh, uiteraard ook in de herhaling bij uh, Zandvoort op zaterdag. Het is uh, half vier geweest. Nou, de coronamaatregelen die worden weer uh, wat losser gelaten. En dat betekent dat er weer iets meer mogelijk is. En dat betekent ook weer een evenementenagenda. Ja, Allereerst even een oproep, want uh, Madonari Krijtfestival voor jong en oud. Amateur en professionele kunstenaars worden van harte uitgenodigd... om tijdens het weekend van 3 en 4 juli een weekend lang op het Badhuisplein... hun kunsten te vertonen door middel van krijttekeningen. Er is ruimte voor kinderen en spontane aanmeldingen. En hetzelfde thema als uh, van het EK zandsculpturen zal de leidraad zijn... Ode aan het landschap en oog van de meester. Maak prachtige kunstwerken in Krijt of, of kom deze bijzondere vorm van kunst bewonderen. Onder begeleiding in het Nederlands en Engels van de Zandvoortse kunstenares Donna Corbani kunnen de deelnemers zich uitleven. Het aanmelden en het krijt zijn beide gratis. Er zijn prijzen in de verschillende categorieën ter beschikking gesteld. Nogmaals, Corbani nodigt iedereen uit om deel te nemen en te genieten van deze unieke culturele activiteit op 3 en 4 juli. ...tussen elf uur morgens en vijf uur middags op het Badhuisplein. Aanmelden kan via donnaapenstaatjekorbani.com. c.com. Donna en wie er en niet mee wil doen, kan natuurlijk gewoon komen kijken... ...in het weekend van 3 en 4 juli. Gaan we naar het museum zelf. Uiteraard uh, is daar de expositie Ode aan het Nederlands landschap te zien... ...zowel binnen als buiten... En uh, de, uiteraard de expositie van uh, Simon Paap... de welbekende kleinste mens op aarde, Jap Eena. In, maar het is een Zandvoorter, Simon Paap. De expositie van Simon Paap, ode aan het Nederlands landschap... zowel binnen als buiten. En uh, tot slot, uh, Zandvoort wil jaar rond voor bezoekers en bewoners... aantrekkelijk en uitnodigend zijn met een kwalitatief aanbod. Het oude gedeelte van het raadhuis staat al jaren leeg. De statige raadzaal boven wordt nog wel gebruikt... Wat is er nou mooier om beneden een pub-up museum te maken. Dit sluit namelijk immers prima aan... bij de cultuurvisie in Wording en het actieplan Centrum. Het bestuur van het Zandvoort Museum ondersteunt deze plannen. De verwachting is dat de geplande tijdelijke expositie in het aarde oude raadhuis... met twee unieke collecties zowel een breed nationaal publiek... als buitenlands toeristen gaat bereiken. Ferry Verbruggen van Pole Position heeft een unieke verzameling Automobilia... Denk aan kinderauto's, schaalmodellen van historische racewagen, etc. Jelle Atema heeft prachtige houten en metalen geluidsapparatuur. Deze zijn ook deels te horen bij demonstraties ervan. Er komt een model van de allereerste tienfoliefonograaf van Edison. Ook zijn er tientallen versies van Nipper, het bekende witte hondje... dat luistert naar de stem van zijn baas, dus his master's voice... Maar er komen ook voorlopers van de jukebox... grote houten platenspelers met munt worp, die rond 1920 in danszalen werden gebruikt. Enkele dames tonen op de dansvloer prachtige Charleston-jurken uit de 20s. Er komt een mooie tentoonstelling van deze verzamelaars... in de uh, oudbouw beneden van het Zandvoorts Raadhuis... met een laagdrempelige entree aan de Halterstraat-ingang. De organisatie ligt in handen, zoals gezegd, van het Ma Zandvoorts Museum... Het is de bedoeling dat de periode van in gebruikneming 2,5 jaar zal zijn. Ingaande juli 2021. Met een mogelijke verlenging van een jaar. De streefdatum van de opening is in de maand juli 2021. Nou kan ik me nog herinneren op dat Jelle Attenmaal al jaren terug uh, uh, uh, zei van uh, nou ik heb een prachtige verzameling van geluidsdragers uh, door die eeuwen heen, om het zo maar te zeggen. Maar dat hij, dat hij geen plekje kon vinden in Zandvoort. Nee, dat klopt. En vandaar dat ik ook zo blij was dat ik dit bericht van de week kon plaatsen. Klopt. Dat het uh, toch gelukt is dat we Jelle Atema met zijn uh, collectie uh, hier uh, op Zandvoort uh, krijgen. Echt een unieke collectie gramfoonspelers, uh, oude ja. radio's. Echt iets voor ons eigenlijk, Albertje. Ik ga er ook zeker heen. Ik ben, ben blij voor Jelle dat het na zoveel jaren toch uh, gelukt is dat hij die gewoon in zijn eigen dorp Zandvoort kan uh, exposeren. Ja, want uh, zijn collectie is uh, wereldberoemd. En ja. Uh, ja, die hoort gewoon thuis uh, hier in Zandvoort. Nou, laten we hopen dat hij in ieder geval lang uh, mag staan... Uh, in het uh, oude gedeelte van het raadhuis. Samen met uh, de automobilia van uh, uiteraard uh, Ferrie Verbruggen. Mooie collecties uh, hier in het uh, oude gedeelte van het uh, raadhuis. Wanneer gaat het beginnen? Nog een keer? Juli. Ik, jullie beginnen jullie, hè? Begin juli. Ja. Oké. Okay. Nou, later uiteraard meer daarover bij het geluid van Zandvoort. Wij zeggen een hele goede middag. Geniet van de zon. Is a rich, kind rich girl. And your mommy's good looking, yeah. I suck a hush, better than a baby. Don't you cry. one of these, a one of these, a one of these mountains, come on. You're gonna rise, you're gonna rise up singing. Just gotta la la la het wel, hè? deze lekkere gauwouw van Billy Stewart. Ja, de, de summertime daarvoor trouwens. Een, een nieuw plaatje, dat was Fireworks door de Purple Disco Machine. En uh, we gaan weer uh, wat uh, informatie uh, met, uh, met je doornemen. over Jan, wat hebben we voor bericht? <lacht> nou, het zal niemand in Zandvoort zijn ontgaan dat de tijdelijke zomerparkeerregeling is ingegaan. Ja, dat gaat lekker hè? Dat uh, gaat <lacht> heel soepel. In slechts twee maanden tijd is een tijdloze zomerparkeerregeling uh, door de gemeente uitgerold... waar bijna 4.500 adressen in Zandvoort bij betrokken zijn. Deze enorme opgave brengt de nodige vragen en opmerkingen met zich mee. Alle ervaringen die de gemeente opdoet met de tijdelijke zomerregeling... worden meegenomen bij de uitwerking van een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid voor heel Zandvoort... Het op 1 juni ingevoerde tijdelijke beleid geldt dus als opmaat voor het nieuwe beleid dat volgend jaar moet worden ingevoerd. Diverse sociale media ontploften bijna van de op- en aanmerkingen over het tijdelijke zomerparkeren. De meeste klachten gaan over de digitale invoering. Niet iedereen is in het bezit van een computer en of smartphone of kan met internet overweg. Een persoonlijke helpdesk voor parkeeraanvragen zou mogelijk een oplossing zijn geweest. Door het digitale systeem en het niet of te laat plaatsen van duidelijke borden... is de verwarring des te groter. Ik heb betaald, maar ik krijg geen vignet. En ook het systeem met de bezoekerspas met digitaal aanmelden is een groot obstakel. Mijn moeder van 91 krijgt bijvoorbeeld mantelzorg, maar heeft geen mobiel. Bellen met het opgegeven telefoonnummer is geen oplossing... zo blijkt uit de vele reacties op de sociale media. En verder zijn er vragen over geparkeerde auto's van hotels en pensions... die in het bezit zijn van een toeristenvergunning. Die regels zijn kennelijk niet, ook ook niet helder. En bij navraag blijkt dat de verhuuraccommodatie ingeschreven moet staan... in de Kamer van Koophandel om in aanmerking te komen voor een toeristenvergunning. Bij elk nieuw systeem zijn er problemen. Maar de vraag rijst of dit parkeersysteem niet te snel is ingevoerd. Een goed doordacht en duidelijk plan valt en staat... met een goede communicatie naar de gebruikers toe... Na de zomer, het is 1 oktober, komt er een evaluatie. De uitkomst daarvan zal belangrijk worden... Voor bij de uitwerking van het digitaal en uniform fiscaal parkeerregime... voor heel Zandvoort en Benveld dat in 2022 wordt ingevoerd. Nou, ik hoop wel dat ze een uh, klantenbalie-telefoonnummer daarbij zetten. Ja, dat hoop ik ook. En uh, ja, ze zeggen eigenlijk, uh, Albert-Jan, uh, als je het niet probeert... dan kan je er niks van leren ook. Hè? Dat is een beetje ja, de, nee. de ach achterliggende gedachte achter het hele verhaal. Maar er vond nog wel wat een en ander te leren. Dat, die conclusie uh, kunnen we trekken. Blijkt ook uit de ingezonden brieven uh, in de Zandvoortse krant van de afgelopen... Ja, bijna een half pagina. Acht, alles gaat over die, die parkeerinvoering. Uh, nou ja, de meest uh, erge vind ik eigenlijk... Uh, dat is het uh, ontbreken van, uh, van de borden. En het zal maar gebeuren dat je toerist bent uh, hier... of uh, je bent even bij iemand uh, op visite. Ja. En je zet uh, tijdelijk uh, je auto neer en uh, je komt terug... En daar ja. zit hij dan. De Bon. De Bon. Ja, ja dan zeg je ook de volgende keer. zandvoort. Nou, ja. doe maar niet meer. Nee, maar op een gegeven moment, blijf, als we dat allemaal in gaan voeren... blijft er dus maar één ding over. degene die met auto's naar Zandvoort komen, betaald parkeren. Zo is dat. In de, de ja. Zuid of in de Noord. De Zuid of Noordboulevard. Duur, duurdorp. Ja, heel Duurdorp. <laughs> Maar er zijn uh, duurdere dorpen hoor. Althans, steden hebben we het daarover. Hè? Ja. Amsterdam en dergelijke. Daar word je helemaal niet vrolijk van natuurlijk. In ieder geval nog veel te leren over het uh, nieuwe parkeerregime hier in Zandvoort. hands he can't hear her het ritme van de zee, het strand en een bruisende badplaats. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Zo hadden we een lekker zonnig blokje. Twee platen achter elkaar. Als eerst een speciale remix van de single van Phil Collins en de Day in Paradise. En daarachteraan Mattia Bazaar uit de zomer van volgens mij 1985, in ieder geval de jaren 80. En uh, T-Zento. We hebben nog even twee korte berichtjes. En eentje gaat over de brandweerauto, uh, Albert Ja. De brandweer Kermeland is het wagenpark, uh, wagenpark aan het vervangen. In totaal worden in deze regio acht nieuwe zogeheten waterwagens aangeschaft. Eén daarvan is sinds 1 juni in Zandvoort geïnstalleerd. De nieuwe waterwagen van Zandvoort beschikt over een pomp die 4000 liter water per minuut kan leveren. De waterwagen van brandweer Zandvoort wordt uh, bemenst door vrijwilligers. En door het warme weer van de afgelopen dagen is de verwachting... dat vanaf deze week de eerste nesten van de eikenprocessierups te zien zijn. Meestal vindt in juni de grootste overlast van de eikenprocessierups plaats. Maar door, het warme, door de warmte van eind maart en de koude weken erna laten de eikenprocessierups zich dit jaar later, later zien. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen... Inwoners die een gemeentelijke eikenboom met eikenprocessierupsen aantreffen, kunnen dit melden bij de gemeente via telefoonnummer 14023 14023 of een melding doen op de website. Spaande landen verwijderen de nesten dan zo snel mogelijk. Eikenprocessienesten uh, in particuliere bomen worden niet verwijderd door Spaanlanden. Oké, okay, en dan uh, moet je gewoon met een uh, gasbrander aan de gang, uh, Alvitjan? Ja, dat, uh, dat zag ik vorig jaar ook, ja, klopt. Het is, ja. het is niet de meest diervriendelijke over. <laughs> dat, oh, ja, dat uh, <laughs> overleeft zo. Oh, nee, dat overleeft niet. Uh, de eikenprocessierups ook hier in uh, Zandvoort. Spaanlanden heeft uh, op de website veel meer uh, informatie daarover staan. We gaan weer... Uh, The meeting is for 4 o'clock with the police.